Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft zeven mannen aangehouden... die worden verdacht van het beramen van een aanslag in Nederland. Hoofdverdachte is een 34-jarige man uit Arnhem. In 2014 werd hij al eerder gearresteerd... omdat hij wilde uitreizen naar Syrië. Naast arrestaties in Weert en Arnhem... zijn er op meerdere plekken in het land invallen gedaan. Ook nu zijn er nog politieacties bezig... Zo meldt RTV Rijnmond dat een speciaal politieteam... een woning in Rotterdam is binnengevallen. Naar schatting 20 politieagenten... gingen vervolgens met apparatuur en een politiehond de woning in. De zeven gearresteerde mannen hadden vijf handvuurwapens bij zich. Morgen worden ze voorgeleid aan de rechtercommissaris in Rotterdam. Volgens het OM waren de verdachten voor de aanslag... op zoek naar automatische geweren van het type AK-47... handvuurwapens, handgranaten, bomvesten en grondstoffen voor bommen... Volgens het OM kwam het onderzoek in een stroomversnelling... omdat de voorbereidingen van de groep in een vergevorderd stadium leken te zijn. Om welke doelwitten het gaat, wil het OM niet zeggen. De regeringspartijen zijn het niet eens over de klimaatmaatregelen. Dit jaar komt er waarschijnlijk dan ook geen klimaatakkoord... Het gaat om vraagstukken zoals het subsidiëren van elektrische rijden... het stimuleren van de tweedehands elektrische automarkt... het verhogen van de gasrekening van huishoudens en het bedrijfsleven... warmwaterpompen en isolatie in woningen... en het belasten van de CO2-uitstoot door de grote industrie. D66 en ChristenUnie willen de CO2-uitstoot fors verlagen... VVD en CDA vinden de plannen waar bedrijven, overheden... en maatschappelijke organisaties de afgelopen tijd over hebben onderhandeld... aan de zogenaamde klimaattafels te vaag. De Ierse prijsvechter Ryanair schrapt morgen tien vluchten... van en naar Eindhoven Airport. De Nederlandse piloten gaan staken. De vluchten die wel doorgaan worden volgens de vakbond VNV... bemand door zogenaamde stakingsbrekers. De VNV wil Ryanair voor het gerecht dagen... vanwege het breken van de staking... De piloten maken al lange ruzie met Ryanair. Ze eisen betere arbeidsomstandigheden. Ook in andere landen staan Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM. Mm, weakness fail. En... In... week hebben wij deze gekregen van een uh, speciaal agentschap. Er zit zelf een uh, muzikant achter, namelijk Olga Taal van uh, uh, Trip to Dover. Uh, en dit nummer kregen we aangereikt van Kalulu, Heartburning. En waar komt ze vandaan? Driemalharen, Rotterdam. Ja, zeker. Dus uh, ik uh, zou bijna zeggen, daar komt uh, behoorlijk wat uh, vandaan. Alleen uh, de studiogast van vanavond... Die komt niet uit Rotterdam, die komt uit Diemen. En uh, uh, Frank, uh, ik, ik bedoel, als ik uh, naar jouw achternaam kijk... Dan, dan lijkt het wel een beetje alsof je die een ja. beetje ver, ver, verhaspeld hebt... naar Diemen, maar dan naar, naar Diemien. Ja, dat is toeval, want ik heb die naam al veel langer... dan dat ik in Diemen woon. Dus. En toch wel? <laughs> ja. uh, ik had uh, even naar de... Uh, ja, want drie jaar geleden ben je hier ook, uh, ben je hier ook uh, geweest. Uh, wat ik zo leuk vond uh, ergens in, in, in je bio... Uh, want eerst nog eventjes. Uh, want ik kan me nog uh, van vorig jaar herinneren. Uh, van de vorige keer herinneren. Ik zeg vorig jaar, dat is dan weer drie jaar terug. Uh, kan ja. ik me herinneren dat je, uh, dat je ook bezig bent uh, geweest bij de Songwriter Guild van Amsterdam? En dan, ja. Ja, dan denk ik maar aan één persoon. Rohalfheid Halfheid van Holst. Die moet jij denk ik wel kennen. Want, ja, is een, tuurlijk, ja. want uh, als we over de song uh, waaruit het is Guild van Amsterdam hebben, dan is die uh, eigenlijk niet te passeren, de, passere, de uh, Ro. Dus uh, die is ook een paar keer geweest hoor. Die. Dus, oh, ja. uh, dus, uh, hoe staat het ermee? Uh, doe je dat nog? Een paar keer, uh, paar keer per jaar. Kom het per jaar. Wel eens. Ja, ja. Ja. Dus het is wel uh, toch nog, uh, nog eventjes uh, dat af en toe nog wel eens doen. Ja, het is zo leuk om uh, nieuwe nummers uh, te proberen. Ja. En dan Daarom, het wel het de eerste is... live ja. te doen. En dan ja. mogen ze nog misgaan. Ja. En kijken hoe het publiek reageert. Ja. En sommige nummers en vinden ze dan niet zoveel aan. Nee. Live, tenminste. Ja. Sommigen vinden ze heel leuk. Zit, uh, ja, want ik, ik zit met dat wel Ik ben een paar keer bij zo'n open maakavond uh, geweest, hè, bij, uh, bij de Songwriters Guild van Amsterdam. Ja, ja. En dan heb ik toch altijd wel. Ja, dan zitten ze soms ook wel schaapachtig een beetje te kijken, heb ik wel eens een beetje. Dan denk ik, schaapachtig te kijken. Ja, schaapachtig te kijken, in de zin van. Weet je wel waar het over gaat? Weet je, de, dat, dat idee. Het publiek heb ik het over. Dus niet de, de mensen die, die er spelen, maar gewoon de mensen die komen, denk ik dan. Ja, het, het wisselt heel erg. Ja. Heel veel Amerikanen de laatste tijd. Ja? Het is alsof elke Amerikaan die een gitaar heeft en die op vakantie of reis is. En die komt dan die uh, komt daar spelen. En die komt er gewoon spelen. En dan soms is de helft van het publiek Amerikanen. Ik heb één keertje gehad, zat er zaten gewoon uh, 50 man. Ja. In het café. Ja. Super, dan krijg je een super levendige sfeer. Want ja. zijn wel de meesten zijn muzikanten, die luisteren ook wel goed. Ja. Dat is, dat is heel grappig. En soms dan zitten er inderdaad weer twaalf man. Mm -hmm. De twaalf muzikanten van de ja, ja, ja, ja. <laughs> um, Nog iets uh, van Kroken, maar dat slaat denk ik ook op het uh, verhaal van 2015 van het uh, eerste album wat je toen hebt uit, uh, uitgebracht. Uh, ik zie ook iets langzame songs en een enkele Murder Ballad. Ben jij ook een fan uh, of een bewonderaar... van uh, de, de Britse misdaadseries... zoals Midsummer Murders... Uh, dat soort werk? Uh, nee, Midsummer niet. Zozeer, nee, nee? Ja. <laughs> ja. <laughs> nee ik, daarom vraag ik dat ook. Weet je? Dus, ja. uh... Nee, Nick Cave. Nick Cave, oh Dat, dat ja. is wel uh, een inspiratie. Ja, uh, ja want... Uh, Murder, zijn album Murder Ballads... en uh, natuurlijk het genre op zich is ook ja. wel interessant. Ja. Uh, wat wat uh, vind je zo uh, boeiend aan Nick Cave? Ja, Nick, als je, als je, heb je hem wel eens live gezien? Ja, uh, nou live niet, maar ik heb wel wat nummers van De hem. Het is een fenomeen, hij gaat, ja. helemaal, hij gaat er helemaal in op. Ja. En ik Where the wild roses uh, roll, uh, grow maar, of zo? Ja, ja, ja. ja. ja dat is nog een rustig nummer. Hij ja. kan hele rustige dingen doen, maar hij kan helemaal ja, losslaan. Bij ja. Dat heeft hij samen met Kali uh, Minonk dat toen uh, Ja, Dat, toen, uh, dat, dat is inderdaad zijn grote, ja, het is een grote hit. soort nummer één hit gescoord. Ja. En, uh, maar die man is, die, die heeft echt het hele gevuur gewoon... als hij muziek maakt, als hij ja, live is. Dat, dat geloof ik eh, graag. Nou, um, deze, dit album, dat zei je net al in het eerste uur... die klinkt heel anders als het, als het eerste album. Want ja, uh, als je het eerste album uitbrengt... Uh, en je, moet het tweede, uh, je gaat het tweede album uitbrengen... dan zit er natuurlijk iets van, uh, van een bepaalde verwachtingspatroon. Uh, en het heeft ook uh, te maken van... Ja, een, een tweede album. Dan, dat is ook uh, onderscheiden ten opzichte van de eerste album. Heb je er ook uh, goed over nagedacht dat die ook uh, echt anders moet klinken als het eerste album? Ja, niet, niet, niet als bedacht, maar dat, ik, dat ging eigenlijk vanzelf. Ja? En ik had, ik had bijvoorbeeld voor Heading Down the Highway het begin met violen. Mm -hmm. ja. Dus ik had in mijn hoofd van... Ik, ik hoorde gewoon dat nummer in mijn hoofd met violen. Ja. Ja, dat moet een soort country nummer worden. ja, ja. ja. Violen komen de rest van het album helemaal niet meer terug. Ja. Dan is het gitaar, kazoo, saxofoon, dus met gastmuzikanten, ja. met backing vocals. Uh, ik heb de producer Remco Schouten ja. van de Eiland Studio, uh, Amerikan Studio, ook ja. het Amerikaan Hotel. Ja. Hij heeft ook uh, gedrumd op een uh, aantal nummers. Dus daar krijg je ook een mooie variatie tussen wat rustigere nummers en af en toe, uh, ja, uptempo uh, nummers met drup. Dus uh, dat, dat zo heb je eigenlijk uh, ben je naar dat uh, tweede album uh, toegewerkt uh, als. Het ja, ja, ik hou gewoon van variatie ja? en, uh, er zijn allerlei ja, type nummers uh, ja. toch op. Ja. Goed, we gaan zo al direct uh, natuurlijk uh, het uh, tweede blokje van drie nummers uh, horen. Maar eerst gaan we nog even uh, een uh, blokje van twee draaien. En dan uh, gaan we weer naar jou luisteren. Uh, want er is weer een nieuw materiaal. Een uh, nieuwe single. Uh, we Woke van States Republic. Ja, we geven hem weer uh, ruim aandacht. Corjan de Raaf schuilt erachter samen met Bart Jansen. En daarachter hoor je... Horseman en Horseman is volgens mij weer van uh, de dame die vandaag ook een beetje centraal staat: uh, Jedita, want uh, zij gaat haar, uh, haar EP uh, binnenkort uh, presenteren. Dat, uh, dat de EP heet Waves, dat is ook heel erg uh, toepasselijk. Want ja, we zitten tenslotte aan de zee, dus hebben we ook te maken met golven en golfslag, dat soort uh, teksten, denk ik dan. Uh, dus het uh, kwam haast uh, wel aardig uh, uit. Eerste nummer, dus uh, van dit blokje van twee: State's Republic. Zeg je schrap, uh, hier is die. Yeah. De week dus in de OT 301 in Amsterdam. Dat is op de overtoom, zeg ik er eventjes bij. Daar wordt de EP Waves van Jedita gepresenteerd. En dit was Horseman. Dat is ook een track die op de EP terug te vinden staat. Het telt vijf stuks. Met dank dus weer aan It's All Happening. Dat is een initiatief, een media-initiatief van Jessica de Wal stuurt ook dingen op en één voltreffer heeft ze al uh, uh, gedaan, want Meadow Lake dit weekend ook nog uh, te bewonderen hier in de buurt. Dan moet je wel even naar Scheveningen gaan en dan uh, zijn ze daar ook uh, te bewonderen. Dus uh, ik, uh, ik zou bijna zeggen, in het autootje stappen 29 september, maar er is nog meer op 29 september. Kom ik zo op, maar goed. Uh, we, hebben, uh, we hebben aan de andere kant van, uh, van uh, het, uh, het glas niet, maar van, uh, van het podium uh, hebben wij nog een Zingersongrijter staan. Frank Dimien. Uh, drie stuks weer uh, gaan we horen van het album wat, uh, wat hij heeft uitgebracht. En dat, dat album dat heet uh, To The Ocean Flood. Dat is het album. Uh, drie stuks. Curly Lux. Daar beginnen we mee. Uh, nou, ik, uh, ik geef jou het woord van wat heb jij over uh, deze song te vertellen. Curly Lux gaat over de mooie kanten van de liefde. Everybody feeling I wear. Girl, you bring me love and peace with your curly locks. Take me to the festival, dance away your socks. La la la la la la la long, la la la la la la la la la la la la la la la sky. Dress You intoxicate me When you take off that dress I'm a-drowling in the sea La-la-la-la-la-la-la-long La-la-love your fingers La-la-la-la-la-la-long Love your legs and ears Dive into the sea I want to see you smiling Come swim away with me When you call me late at night I'm yearning for your touch When you send me concert dates I miss you far too much I will even vacuum clean my car For you And shower when I can God I want to be a man La la la la la la la long La la laughing eyes La la la la la la long Angel in disguise La la la la la la la long Love your heart peace La la la la la la la la long, you got me on my knees. Everybody feeling I Everybody feeling I rare. La la la la la la la long. Curly girly locks. Uh, ja, dat, uh, dat lijkt me wel iets uh, over uh, haarlokken. Dat soort uh, dingen. <laughs> Goed, uh, we hebben natuurlijk nog, uh, nog een disappear in pink. Ja, dit nummer, uh, ik zal vertellen waar het over gaat. Ik, ik zat in de trein. Ik zat in een hopeloze forense trein tussen, tussen Schiphol en Diemen. En uh, er zat een vrouw in de trein, die zag ik, en die zag er ontzettend slecht uit. En uh, ik had echt uh, heel sterk het gevoel van, uh, dat gaat niet goed. Uh, ze wordt mishandeld door haar vriend. Geen enkel bewijs voor natuurlijk, maar wel het sterk gevoel. En ze zag er heel slecht uit onder de TL-balken. Dus ik heb ter plekke heb ik een songtekst geschreven in de trein tussen Schiphol en Diemen. Toen ik in Diemen Zuid aankwam, toen was die klaar. En dit nummer van gemaakt, uh, disappear in pink. Are you going back to his abusive arms again? Do you realize he'll keep you under his reign? What about your training suit? You disappear in pink. I can see you're standing on the brink. A love turned you into an addict. And without him you can't function anymore. You feel like a piece of shit and you are aware. When will the smile revisit your face? Your seaside memories no one can erase. You were walking on the beach so long ago. You can flee on this train. It's high time to go! <laughs> You're fading out, you need your foul mouth Just to shield yourself from the world Release yourself from his grip Trading for a dog Step out of the fog Lift the curtains from your weary eyes And above yourself you will rise A lost ticket at the station floor it takes some searching to find that door your tired eyes are sitting on this train the white lights they show you energy energy drain. <laughs> <laughs> Will your face? Compleet met energiedrink. drink. Dat, uh, dat is iets uh, wat, uh, wat vaak opvalt uh, in, in uh, treincoupés bij dames. Uh, terwijl ik ook eventjes uh, gewoon uh, even vertel van... Uh, van hoe dat dan uh, ja, in mijn ogen eruit uh, ziet. Um, Disappearing Pink. Ik, ik zou bijna zeggen, het is uh, ook het, uh, het roze licht... wat je, wat je er dan ook uh, een beetje erin uh, in terug uh, hoort en ziet, als het ware. Um, dit uh, was dus het vijfde nummer. Terwijl er uh, even wat, uh, wat dingetjes uh, omgezet zijn. Dat is uh, wel heel erg leuk. Want uh, je hebt nu de ukulele erbij uh, gepakt, uh, hoor ik. Mandoline. De mandoline. Pff, zelfs, uh, ik uh, ga nog wel eens uh, flink de mist in. Uh, de, dit is een uh, song, heb je die ook op de mandoline geschreven? Die, die ja, we nu gaan staat, horen? dat ook op het album. Ja, ja uh, en zo klinkt die ook op het, uh, wat je al zegt, uh, op het album. Dus. Precies hetzelfde. Ja. Nee. We zijn heel nieuwsgierig. Uh, vertel over het laatste liedje, Cannot Reach Your Heart. Cannot Reach Your Heart uh, speel ik op de mandoline van, uh, van mijn oud-tante. Een erfstuk, hij is bijna door, hij is bijna dood, die mandoline, maar hij doet het nog. En het gaat over onbeantwoorde liefde. I try to find you, I walked into the hall, but je were not around, no sign at all tried your mother's house, stood at the door, but she sent me away, now I'm lying on the floor, and I cannot reach your heart, I cannot reach your soul, I must have tried a thousand times, a thousand times to call, and I cannot reach your heart, cannot touch your soul, Try. To reach out to you When will you call? I tried to email you You thought I was spam Tried to write you a letter or two I tried to fax you I'm an old-fashioned guy And I cannot reach your heart I cannot touch your soul Tried to reach out to you When will you call? And I cannot reach your heart touch your soul when will you stop ignoring me and bring me your love to lead you into my charms, but you turned me away into the blue, try to tell you Inderdaad, de onbereikbare liefde, maar wel heel mooi uitgevoerd op een mandoline. Dat, uh, dat, vind, uh, dat vind ik... Uh, het is wel een heel uh, apart nummer, uh, moet ik erbij zeggen. We gaan uh, straks nog even verder uh, met, uh, met Frank praten over het, uh, over het album en over wat er nog aanstaande is. Maar eerst gaan we weer terug naar uh, de, de lijst, want ja... Uh, de heren van Piekeren zijn weer terug. De band van Piekeren, dus met Jan van Piekeren in de hoofdrol En Johan Fransen, ja, dat is eigenlijk een beetje zijn trouwe luitenant bij de optredens. En De Wereld op zijn Kop heette het album. Vorige week is het gepresenteerd in Utrecht. Daar, dat mooie staatje zo lullen ze daar. En Van Pieker heeft ook wel weer het nodige gedaan... met thema's die spelen in de samenleving. En daar hebben we natuurlijk het mooie nummer tinderen voor. Dat je de allerlaatste bent Ik heb deze avond Tot in de puntjes voorbereid Mijn bed verschoot Kaarsen en ontbijt Ik heb een repertoire al oh, jaren klaar, niet staren en niet klagen. Niet de blind ingaan, in haar ruimte staan. Stel alleen nog open vragen. Ik hoop echt dat je de allerlaatste. Met een rode roos aan de bar voor lul gestaan Ik ben veel te vroeg en de hele kroeg zit op het puntje van zijn kruk Jij bent veel te vroeg en de hele kroeg proost op mijn geluk Verzin je iets niet? Je zit even op Instagram omdat je een leuk verhaal aan het inkloppen bent... over de gasten van vanavond. Frank Dimian. En je komt ook nog iets voorbij over een Italiaanse middag op het water. Varen in de Wieden. Komende zaterdag, voor de mensen die uh, dat willen gaan doen in Zwart Sluis... Uh, dan moet je dat uh, zeker doen, want dit soort muziek krijg je dan uh, te horen. En dit uh, is uh, de Italiaanse va variant van Blinded. Uh, maar dan Lasciami Illusa... Uh, wat wil zeggen, um, als je dus uh, helemaal verblind bent uh, door de liefde en uh, de illusie wil je dan eigenlijk uh, vasthouden. Daar gaat het, uh, de, het liedje eigenlijk over van een song die uh, Fabiana Dammers, want daar hebben we het over, in 2012 heeft uitgebracht op The Girl You Love. Dus uh, het komt, uh, zo af en toe komt, uh, komt ze voorbij als er wat, uh, wat aanleidingen voor is. En uh, uh, nu is er zeker dus weer een aanleiding, want uh, dit is uh, vrij uniek op het water spelen en dan noem. Hebben we weer een mooi bruggetje? Want wie heeft er iets met water te maken? Namelijk onze gast Frank Demian. Ja, uh, is dat iets voor jou? Misschien ooit nog eens een keer op een boot, uh, bootje, misschien met, uh, met een aantal mensen. En dat je dan uh, ook uh, je liedjes uh, laat horen. Is dat, uh, is dat een. Uh, Ik ben, is... ben niet zo'n bootman. Nee, je hebt geen steekbenen, waar je zegt. Nee, nee. nee jullie <laughs> dat... misschien wel. Maar. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Um, goed, um, nou ja, je hebt uh, dit, uh, dit album... Uh, hoe lang ben je ermee bezig geweest met dit, uh, met dit album? Uh, de opnames die hebben ongeveer een jaar geduurd. Een jaar? Ik ben begonnen in de Amerikaanse studio van Remco Schouten. Ja. Het zit onder het Amerikaanse hotel. Leidsplein ja. heeft hij oh, een studio. daar ja, ja. Het is vrij Ja, nieuw. dat is fantastisch. Er Het zit wel plek. een mo mooie locatie. Ja, ja, het is een topplek. Dat geloof ik graag. Dat is want een het is, nieuwe studio gemaakt. Want, ja, nee, ik, ik geloof het graag. Want als ik... Uh, ik, ik eh, ja, Lamerican, dat is een, uh, ja, een plechtstatig uh, hotel, mag je wel zeggen, in uh, Amsterdam ja ja tot, totdat je dan een deurtje open doet naar die uh, noem het uh, naar die ruimte beneden waar de, de werkmensen uh, zitten zeg ja. maar dan is nee. het helemaal niet dan is het niet meer zo nee, nee oké okay, maar ik weet ja. dat uh, daar is, uh, zijn ook televisieuitzendingen geweest maar goed uh, ja, ik kan me dan. wel iets uh, bedenken van uh, je zit op uh, je zit op een, uh, een behoorlijke hotspot in, uh, in Amsterdam in dat dat op zich dus ja uh, yeah, uh, hoe heb je dan, ga je dan tijdens die opnames dan toch nog even gewoon ook ademhappen in de stad? En dat je dan het stadse sfeer op snuift? En ontstaat er dan weer iets? Nou, ik zit er al in. Hè. Ja? Je bereidt het helemaal voor zo'n studiodag. Ja? Studio tijd is duur. Dus moet toch wel de studio inkomen met weten wat je gaat doen. Of misschien is dat iets van mij hoor. Want er ja. zijn ook bands die gaan... Improviseren en de, de beste stukjes houden. Zo. Maar ja, ja, ja. Ik ben een uh, artiest die zich wel uh, graag voorbereidt. Ja, ja, ja. Um, Schild. Go goed voorbereid. Um, nog even gewoon ook uh, wat je nog uh, de komende tijd uh, gaat doen. Uh, want ik zie ook dat je nog in 2019 heb je ook nog een optreden staan in de Vorstin. Dat is ook uh, in Hilversum. Hilversum, ja. Ja, dat is, ja. Dat, dat is, een, podium, dat is een behoorlijk podium. Ja, dat is een uh, met meerdere artiesten uh, ja. middag. Ja. ja, is dat uh, ook op de is dat het, het muziekcafé uh, waar uh, Daniel Dekker met zijn NPO Radio 2 programma zit? Dat zou het we niet weten. Die komt daar uh, regelmatig in de vorst in. Okay. Ja, dus ja. Het zou kunnen het. dus 31 <laughs> maanden of dat toevallig was zaterdag is. Uh, maar goed, uh, het is wel een, uh, een zaal waar behoorlijk wat muzikanten van naam hebben, hebben gestaan. Dus, uh, Ach, leuk om te horen. Ja, dat is uh, sowieso. Um, wat ik ook heel erg leuk vind, is in Nijmegen café bijstand. Café de Bijstand? Ja. Ja, ja ik ben een aanvullende bijstandstrekker. Dus. <laughs> uh... Het is een collectief café. Het is een collectief café. Ja, ja. En, en, en, en in, in wat voorzien dan? Ja, allemaal vrijwilligers, niemand is de baas. Niemand is de baas? Dus, uh, dat zou wel een, zo, een hele mooie organisatiemodel voor CFM's Antwoord zijn, denk ik. Model, denk ik. <laughs> ja. Maar uh, ja, een leuke plek uh, ja. is dat, een leuke creatieve sfeer. Ja. Nijmegen is sowieso echt een Na, Nijmegen is een goede, uh, leuke stad, uh, dat, weet ik, dat weet ik. Ik ben er uh, één keer geweest. Nou, één keer. Ik ben er meerdere malen geweest. Maar één keer voor een optreden met diezelfde Fabiana Dammers die je net hebt oh, ja. uh, gehoord. Dus, uh, maar goed, uh, het is, het, uh, maar er komt ook een, een hele snelle zingersongrijter vandaan. Colin Hoeven. Die noemen ze de snelste sing-songwriter van Nederland. Die, uh, ja, die staat gewoon in de studio bij, uh, bij 3FM. En, uh, snel. Op, ja, Waar is, is snel. In snel uh, hij auto. hoort het. Nee, nee, nee. Het verhaal horen van iemand die, uh, die dan uh, een verhaal vertelt. en op het moment dat hij daarnaar luistert. Moet hij eigenlijk, uh, heeft hij, daar is een opname van, uh, speelt hij gewoon meteen, een, meteen vragen meteen een liedje? Hij oh, maakt liedjes ter plekke. Hij maakt liedjes ter plekke, dus. Ja, is knap, ja dat, dat, dat is uh, Dat is een vaardigheid uh, die ik bij weinig mensen ben tegengekomen, maar hij uh, kan dat heel snel. Zeker als je dat dan, uh, ja. Ja, of afroept. Ja, uh, ja, maar dat is niet iets voor jou. Bij jou ik uh, doe dat wel eens, maar ja? dan heb ik inspiratie en dan heb ik inderdaad in een kwartier een nummer geschreven. Toch wel. En dat is wel een aantal keer gebeurd. Ja. Maar ja, dat is dus maar een aantal momenten in mijn ja, leven. Ja. Maar uh, ja. hoe, hoe gaat het dan? Scha ja, je werkt er toch nog wel een beetje bij uh, als je niet helemaal tevreden bent over, over iets. Dan kan dat ja, het is ook de roep boven de nummer. Dus, uh, Complet, refrein, ja. Ja. Uh, de tekst, ja. de muziek, de akkoorden. Die kun je in een kwartier schrijven. Ja. Het arrangeren, dat komt dan later wel. Maar want uh, ja, je bent uh, ook. Uh, want want uh, hoe ben jij eigenlijk met muziek in aanraking gekomen dan? Ik, ik luister al vanaf mijn zevende muziek. Ja. En de en, en gitaar heb je ooit uh, gekregen van je ouders of één van jou? Nee, dus? nee dat, dat is eigenlijk wat later. Toen ik net ja. student werd, toen ja. heb ik een uh, gitaar gekocht en een uh, gitaarles uh, genomen. Ja, ja. Maar ik was wel ontzettend de muziekliefhebber al uh, vanaf een jong kind. En ja. uh, er was wel zoiets van. Uh, dat moet een keer weer naar buiten komen. Hè? Ja, ja. Ja. Goed, de, de, de lijst hebben we doorgenomen. Ook wat hoe je met de muziek in uh, aanraking uh, gekomen bent. Nou ja, uh, ik kan je alleen maar weer danken voor je komst. Nou, dan, uh, ja, hartstikke leuk om hier te zijn. Ja. ja, en wellicht weer uh, tot een volgende keer. Want, Dank je wel, uh, ja, ja, want die... Uh, nou, dat staat sowieso op, dus dat uh, komt goed. Dank voor je komst en ook... Yvette, dankjewel voor je komst. Ja, gedaan. ja want uh, hij is niet alleen uh, gekomen. Uh, we gaan uh, verder met uh, de speellijst. Want er staan nog uh, wat uh, op de lijst. Weer van Piekeren. Ja, uh, toch even nog uh, een, uh, een tweede nummer van hem. Daarnet hadden we tinderen. nu gaat het over de presidenten. presidenten toch met God? Regeren blijft vooruitzien. Geroepen naar de top gebracht. Zelden krijgt wat hij verdient. Ze worden op de voet gevolgd. Een secudant, een schakel. Niet meer nodig Als ook woorden dodelijk raken Ze sluipen door de wandelgangen Iedere handdruk is van goud Ze worden op de troon gezet Al zijn de sponsors nog zo fout Koud getraind, gekracht, betrouwbaar, goed gedekt. een pokerfeest in mij. Al is het maar voor even, al is het maar voor even, al is het maar voor even. Presidenten toch met God, De regeren blijft vooruitzien. Ja, en het bizarre toeval gaat zich voordoen, ook hier in onze uitzending. Twee weken terug in de staat van Stassen eh, kreeg ik een, een bericht van, van Frank Bond van Alaska. Ja, we zitten erin. Ja, dat was alleen maar even een fragmentje. Eh, maar in datzelfde fragmentje zat ook Joe Marges, het nummer wat je net hebt gehoord met Monsters. En uh, nu uh, staat, uh, hebben we Monsters net gedraaid. En ja, wat geloof het of niet? Alaska is straks met de Comedy of Distance de laatste. Dus uh, ik vind het wel weer even tof uh, dat je ook weer eens uh, gewoon erbij bent. Uh, om wat, uh, weer wat te zeggen, Marcus. Ja, als je dan ook mijn schuif open hebt. Ja, je, je, je schuift ja, dat ja, ook. Ja, het is gelukt, ja. <laughs> <laughs> ik kom ook weer eens op Ja Ja, Ja, nou. Nou, ik, ik heb wat, uh, wat oude uitzendingen teruggehoord. Uh, uh, soms is het best wel leuk als, uh, als je af en toe nog wel eens een beetje als sidekick uh, er nog bij Zit, maar ja, vroeger waar die rol omgedraaid stond ik. dacht ja, dat jij lekker. Ja, achter die ja, ja, ja. ja. Dus uh, tegenwoordig uh, hebben we dat allemaal uh, uh, veranderd. Gestoten uh, tot technicus. Ja, uh, ja. Uh, ja goed. Uh, niet geheel onbelangrijk overigens, want uh, vanavond <laughs> heb je ook weer de rol met verven gevuld, uh, Vervuld, moet ik er eigenlijk zeggen. Uh, 18 oktober is de volgende keer, uh, en dan hebben we weer een, uh, een goede hier uh, erin uh, zitten, een, uh, een uh, stevige Frank Bond. Ja. ja, dus ik weet niet wat hij allemaal gaat doen, maar dat, uh, dat zien we dan. Ja, wat hij allemaal meeneemt, dat ja. is voor mij eigenlijk wel belangrijk. Ja, ja daar zijn we heel nieuwsgierig naar. Nou. Ja. Uh, wat we ook altijd doen is: uh, altijd in koor zeggen. Tot volgende week. week. En dat gaat nu weer ook eh, als vanuit. Uh, straks veel plezier met uh, vader Veugen. Want uh, die uh, gaat het uh, bal uh, afsluiten op deze donderdag uh, op 27 september. En ja, uh, ik zei het al. Hè, ik heb hem al min of meer aangekondigd. Twee weken terug zat hij in de staat van stassen. Uh, ook de single van Alaska. En die werd door de luisteraars afgeschoten. Wat, wat erg eigenlijk. Denk ik, uh, het is uh, de pro in Nederland. Denk ik vrienden. Je moet wel opletten met wat er uh, gebeurt. Hier is hij, tot aan het nieuws uh, van uh, 10 uur. En als je een beetje goed luistert, dan hoor je de birds met 8 mails haai erin door. de Comedy of Distance. Dag! the world